ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is al Negens met het NOS-journaal. De oppositiepartijen in de Eerste Kamer hebben een signaal afgegeven aan premier Rutte. Ze willen dat het kabinetsbeleid op een aantal punten wordt aangepast. Daarom dienden ze een aantal moties in, bijvoorbeeld tegen de BTW-verhoging op theaterkaartjes. Omdat de oppositiepartijen in de Senaat een meerderheid hebben, dreigt er een impasse tussen de Eerste en Tweede Kamer. In de Eemshaven hebben zo'n 30 actievoerders van Greenpeace... de nacht doorgebracht op een bouwplaats van de energiemaatschappij Essent. Ze willen dat Essent daar afziet van de bouw van een kolencentrale. Dat wordt volgens Greenpeace de grootste en meest vervuilende van Nederland... waardoor de CO2-uitstoot met een kwart toeneemt. Elf activisten zijn in hijskranen geklommen om spandoeken op te hangen. Bij TNT wordt weer gestaakt. Gisteravond legt het personeel voor de derde keer in een maand het werk neer... Deze keer duurt de actie drie dagen. Het postbedrijf wil 11.000 banen schrappen, waarvan ruim 3.000 gedwongen ontslagen. De directie heeft nog aangeboden om het aantal gedwongen ontslagen met 300 te verminderen, maar twee vakbonden vonden dat te mager. Het Ierse parlement gaat akkoord met forse bezuinigingen die nodig zijn om miljarden uit het Europese noodfonds te krijgen. In de eerste stemronde was er een krappe meerderheid die voor de begroting van 2011 stemde. Komend jaar bezuinigt de Ierse regering 6 miljard euro. De komende vier jaar wordt er in totaal 15 miljard bezuinigd. De presidentsverkiezingen in Haiti gaan een tweede en beslissende ronde in. De strijd gaat volgende maand tussen Mirlande Manigat en Jude Celestin. Manigat is de vrouw van een van de vorige presidenten van Haiti. En Celestin is de kandidaat van de regeringspartij. De eerste ronde van de verkiezingen verliep eind november chaotisch met fraude en geweld. Het weer, het is vanochtend bewolkt en nevelig en het vriest licht. In het Zuidoosten is er kans op sneeuw, op andere plaatsen blijft het droog. Vanmiddag dooit het aan zee enkele graden, in het binnenland blijft het licht vriezen. Dit was het... BeachNet, het